Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een mooie zomeravond voor heel veel geslaagden. Bij duizenden scholieren kon vandaag de vlag uit omdat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. De meesten kregen dat via de telefoon te horen, maar Roos uit Domburg hoorde het van de onderwijsminister zelf. Die stond ineens voor haar deur. Ah, die Roos, ik mag jou het heugelijke nieuws vertellen dat je geslaagd bent. En we hebben een taart. En we hebben bloemen bij je. Niet iedereen krijgt trouwens vandaag de uitslag. Een deel van de VMBO'ers hoort het woensdag pas. Pieter Omtzigt van het CDA heeft nogal een heftige brief geschreven... aan een club die onderzoekt hoe de lijsttrekkersverkiezing... binnen het CDA is gelopen. De krant De Limburger heeft de brief ingezien. Omtzigt schrijft dat CDA'ers hem uitscholden... voor psychopaat en teringhond. De politicus die veel werk deed om de toeslagenaffaire boven water te krijgen... zit al een tijdje overspannen thuis. Utrecht is klaar met vuurpijlen, rotjes en sierpotten. De gemeente wil een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Hoe het plan er precies uit gaat zien en of er een grote vuurwerkshow komt in de stad is nog niet duidelijk. De gemeenteraad moet er nog over stemmen. In Amsterdam en Rotterdam geldt al een verbod. Giorgino Wijnaldum speelt de komende drie jaar voor Paris Saint-Germain. Bij Liverpool liep zijn contract af. Het leek lange tijd dat de Oranje aanvoerder voor FC Barcelona zou kiezen, maar het wordt dus Parijs. Wijnaldum speelde hiervoor bij Newcastle United, PSV en Feyenoord. Een man die de Franse president Macron deze week een klap in zijn gezicht gaf, moet vier maanden de cel in. Dat gebeurde dinsdag toen de president een praatje maakte met een paar boze mensen achter een dranghek tijdens een bezoek aan Lyon. De man van 28 zegt dat Macron volgens hem de ondergang van Frankrijk vertegenwoordigt. Hij had nog overwogen om een ei of taart naar de president te gooien, maar in een opwelling ging hij toch voor de klap in het gezicht. Het weer nog. zomerswarm warm met 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht helder met in het oosten wat mist. Morgen 20 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Bij Zaanstad-Kogen is de verdraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 heb ik hem uh, wel om uh, te draaien. Een beetje woedende mannenmuziek, uh, want uh, er is iets los. Um, de man die vanavond hier zou moeten spelen, heeft ziek afgemeld. Dat is Kai, die uh, zou hier uh, vanaf 8 uur uh, gaan uh, spelen. Maar dat gaat niet door, dus uh, het dreigt erop buiten te draaien dat ik hier vanavond helemaal in mijn pieren eentje ga zitten. Tussen zeven uh, en tien. Maar ja, dat, uh, dat is nou onderdeel en uh, risico van het vak. Er zit uh, nog wel in dit uur nog een telefonisch interview. Dit is met... Uh, Adrian Kraft, voor de mensen die hem nog willen weten en kennen. Uh, hij zat vroeger bij NexoShape, een van de twee. En uh, hij heeft vandaag een, een nieuwe single uitgebracht en aan ons de eer om hem te mogen draaien. Drunk heet die, die single en die ga je straks uh, horen. Goed, de Bohems, hebben we daar nog wat over? Nou, eigenlijk uh, niet echt. Uh, ze zijn uh, een beetje bezig uh, geweest. En uh, dat, dat is het enige. Uh, er zijn wat, uh, wat wapenfeiten terug te vinden op Facebook. Maar die zijn nou niet echt uh, wat je zegt noemenswaardig uh, te noemen. Dat uh, zeggende gaan wij gewoon weer verder met het uh, programma. Want ja, ach, als we dan toch een beetje bezig zijn en alleen blijven... dan kunnen we deze dan ook nog wel tegenaan smijten. Verline. Ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard. Alles schittert, alles zacht. Het kan maar niet zei hard. Alles hapert, alles zwart. Cosmic crooner. Um, we zijn hem eigenlijk over het hoofd uh, hebben we hem gezien in de maand mei. Maar het is een van de nieuwe uh, releases in uh, de provincie Noord-Holland. En uh, aangezien we dus volgende week, als het goed is... gewoon weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... met mogelijkerwijs live muziek. Ja, dat, uh, daar zijn we wel mee bezig. Er uh, zijn ook twee Noord-Hollandse muzikanten... Die, uh, die volgende week misschien komen. Uh, moeten we nog heel, uh, heel even afwachten. Wordt er een akoestisch setje... Het zijn uh, twee mensen die onderdelen hebben uh, uitgemaakt. En misschien eigenlijk nog steeds van twice the same. Nou, dat uh, moet toch heel wat uh, mensen uh, bekend in de oren klinken. Dus die, uh, die zullen waarschijnlijk volgende week uh, deze kant op uh, gaan komen. Wanneer uh, Kai gaat uh, spelen, dat is nog onbekend... Maar uh, voorlopig zit dat er nog even niet in. Uh, wellicht dat we dat in juli kunnen doen. Uh, bovendien uh, zal dat uh, ja, ook nog uh, samenhangen met het uh, mogelijke uh, de werkzaamheden... die de heer Marcus van Dam ook nog... Uh, naast dit uh, verhaal heeft. Want ja, hij moet ook ergens een cent uh, mee verdienen. Dus of dat allemaal doorgaat is vers 2. Dat is uh, de, de 15e juli um, mogelijkerwijs... dat Kai dan bij de eerste de beste gelegenheid hier weer zou kunnen zijn. Dus dat uh, moeten we even afwachten. Tijdje terug hebben we er uh, telefonisch in de uitzending gehad. Deze Anne Budé. en dat nummer dat heet Drown Me... keeps strong ...verderop in dit jaar nog een EP gaat uitbrengen... ...deze Parish Boy. En achter Parish Boy schuilt Sjoerd van Heumen. Hij uh, was vroeger actief als een van de drijvende krachten van Lok. Uh, was in uh, de periode 2014-2015... ...even uh, toch wel uh, redelijk bekend in de landen... ...want ze waren toch te horen bij, onder andere bij Radio 2... Uh, ...om de zenders. Uh, die band is... Ja, eigenlijk op te hadden bestaan ergens rond 2018, 2019. Vier, vier jaar lang heeft hij bestaan. En uiteindelijk koos Sjoerd ervoor om zelfstandig verder te gaan. Daarvoor hoorde je het uh, mooie nummer van Anne Boudet... en uh, nummer dat nummer heet Drown Me. Uh, nog één gaan we er draaien... en dan gaan we kijken of we uh, Adrian Kraft aan de telefoon kunnen krijgen... want uh, zijn nieuwe single is uh, vandaag, of tenminste, gaat uitkomen. Ik geloof morgen. En wij mogen hem vanavond al draaien. Dus dat uh, zo dadelijk. Maar eerst deze dame die we ook telefonisch in de uitzending hebben gehad... een tijdje terug. Rona Rode met het uh, nummer You... om een berichtje af te tikken. Want ja, uh, het wordt een beetje improviseren vanavond. Want er is geen uh, live muziek. Uh, maar dat verschaft dan misschien wel weer de mogelijkheid... ...om uh, wat muziek uh, te draaien, extra muziek uh, te draaien. Zoals bijvoorbeeld Rona Rode. Uh, die stond niet aangekondigd uh, op het lijstje... ...via Instagram of Facebook of wat dan ook. Wat wel aangekondigd uh, stond, uh, is... Uh, Adrian Kraft, want uh, vanmorgen, eigenlijk vannacht om 12 uur... komt uh, de eerste single van hem uh, online. Maar Adrian is al langer bezig in de muziek... want ik ken hem ook als een van uh, de leden van Nexoshape. Uh, maar ik denk, en ik heb hem toch aan de telefoon... kan ik meteen vragen hoe het zit. Uh, hoe zit dat uh, met dat uh, Nexoshape? Is dat uh, een zachte dood gestorven? Goedenavond. Nee, goedenavond. Nee, het is geen zachte dood uh, gestorven. Want we willen altijd nog een vijfde album gaan maken. We Toch hebben het nee, vier... Ja, wel. Maar dat is een tijdje op een uh, lager pitje gegaan. Door allerlei omstandigheden. Hm. Onze drummer Niels, waar we mee speelden, die is uh, naar Ierland verhuisd. En we konden eigenlijk geen goede vervanger vinden. En uh, Boogie, de bassist, die. Uh, nou ja, is eigenlijk privé toch ook wel. Ook wel uh, heeft het gewoon wat drukker gekregen op dat moment. Mm. We hebben eigenlijk gewoon even voor gekozen om het uh, een lager pitje te zetten. Maar op een gegeven moment gaat het wel natuurlijk een beetje. wordt het steeds minder. En bij mij begon het eigenlijk wel heel erg weer te kriebelen. Mm -hmm. Het spelen, het opnemen. Kijk, liedjes maken doe ik altijd wel. Maar eigenlijk begon ik een beetje mijn eigen liedjes te vergeten ook. Je ja, eigen liedjes? Ja, dat vond ik ja. wel jammer. Dus toen, toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn verdediger: Ik zeg, ik wil weer gewoon gaan spelen. Uh -huh. Ik wil gewoon elke dag weer mijn nummers gaan spelen. Nou, toen ben ik. Dan ga je ook weer schrijven en op een gegeven moment heb je gewoon weer een, eigenlijk weer een, een albumpje af. En uh, nou ja, het, uh, het idee was geboren om uh, solo gewoon uh, wat dingen te gaan doen. En zeker nu in de tijd van corona, dat het, en dat gaat straks ook nog wel, dat het toch wat kleiner moet. Uh, kroegjes niet meteen al open. Denk ik, is het alleen maar leuk om ook. Uh, in mijn eentje akoestisch uh, dat in te kunnen gaan vullen. Dus zo was het idee geboren. Nou ja, en uh, nou, de eerste single is dus inderdaad hier. Ja, um, en dat betekent als ik het uh, zo in uh, mag schatten, dat uh, als je dan uh, ja, wat tegen de verveling gaat doen, dat er dus meer materiaal uh, aan gaat zitten komen. Ja, ja ik heb eigenlijk mijn, mijn album heb ik uh, af, die hoeft, hoeft alleen maar nog gemixt te worden. Mm. Uh, en die staat gepland voor september. En ik wil eigenlijk eerst twee singeltjes uh, droppen. En misschien daarna, net daarna uh, het album. Uh, maar wel even gefaseerd. Dus het, uh, maar het album is eigenlijk wel afgeschreven. Uh, ja. Ik hoef hem alleen nog maar te mixen. Ja. Had, je, had je dat album dan eigenlijk min of meer uh, ja, gemaakt... Uh, in de tijd dat we toch gedwongen uh, waren om binnen te gaan zitten? En dat je ja. dan dacht van weet je wat... ik ga het alvast maar uh, een beetje bij elkaar... Uh, Harken ja. met wat ik heb. En uh, ja, ja, zal dan ongetwijfeld ook een beetje kritisch op jezelf zijn, denk ik. Ja. Ja. Ja? Ja, nee, beste, dat dus. Ja, ja. klopt. Ja. Ja, het, is, het is geen niks op zee materiaal. Want... Nee, dat, dat snap ik. Dus dat, uh, dat, nee, dat dus geloof dus ik ook wel. Die, dat ligt... Maar nee, dat ligt ook, uh, de, wat dat betreft hadden wij hebben we ook wel, uh, met Dexyshape hadden we al een album geschreven en die blijft gewoon op, op de plank, mm. maar dit is wel apart, een materiaal wat wel voor, uh, voor mezelf is geschreven. Nou oké, okay, ja. dus um, ja, dat, dan, uh, dan is de vraag, kijk nu uh, gaat langzaam weer uh, het een en ander van het slot af, je zegt ja. akoestisch, dus het ontleent zich er ook prima voor om in een kleine setting uh, dit ja. allemaal te laten horen. Ja, en dat is ook een beetje de bedoeling. Zo was het idee ook geboren. van Als het straks weer een beetje open mondjesmaat open gaat. Uh, is er denk ik ook wel ruimte voor mij om uh, leuke dingen te gaan doen. En daar heb ik ook ontzettend veel zin in. In mijn, in mijn eentje. Hmm. In kleine, kleine kroegjes, kleine settings. Voor weinig mensen. Heel intiem. En dat is, dat is ook wel een beetje het uitgangspunt. Gewoon wat inti intiemere muziek te maken dan met Shape. Ja. Heel uitgekleed. Ook een andere opdracht voor mezelf was. Zo klein mogelijk de nummers uh, arrangeren. Ja. Uh, dat is eigenlijk wel. Uh, ja, ik neem aan dat ik wat mag vertellen, toch? Want ik heb er wel een leuk verhaal over. Ja, nou, uh, vertel maar, want uh, we hebben je ja. toch aan het telefoon, Dus <laughs> brand los. Nou ja, ik, ik, ik, nou ja, jij kent me van Nexus Shape. Uh, ja, natuurlijk. Uh, dat, dat produceerde ik natuurlijk met heel veel synthesizers en dingen. En allemaal mm -hmm. behang en uh, tien lontijnen eraan. Mm -hmm. Dus ik begon mijn drunk eigenlijk ook op te nemen. En ik deed er al een soort van uh, bass-drunk bij. Uh, ja. Wat ik ging slaan op de tafel. en <laughs> Ik ging allemaal helemaal uit aankleden. Maar ja, op een gegeven moment. Dat was niet het uitgesproken je, je, je, je moest je dus zelf eigenlijk bij de haren slepen en toespreken ja. en zeggen, even een vingertje. En dan neem ik aan dat er nog een, een man, een goede vriend, in de, in de persoon van Peter Onderwater, dan naar... Hey, dat is niet de bedoeling, toch? Ja. Dat <laughs> Zoiets, denk ik. En dan ga je kritisch naar jezelf luisteren en, denk, ja. en denk je, ja, ja, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja. Dat moet, dat moet anders. Dus toen ben ik eigenlijk weer, ik had, ik had drunk al helemaal klaar. Ja. Ik had hem opgenomen, alles erbij gemixt en toen dacht ik, nee, het moet overnieuw. Dus toen ben ik hem opnieuw opgenomen, nog kleiner, zo, Nou, en nu is het alleen met één gitaar. Mm -hmm. Ik heb geen dubbels gedaan, Nee. expres niet gedaan, gewoon eigenlijk zoals, zoals je dat live straks ook voor mij zou kunnen verwachten. Ja. Hey, ik zou natuurlijk best wel drie gitaren op kunnen nemen met een solootje en nog een backing vocals. maar ik heb echt gewoon... ...zoals het zou klinken als ik alleen op het podium zou staan. Ja. Uh, is het nog iets om te overwegen als je dan toch uh, straks het album uit gaat brengen... ...en dat je dus uh, misschien twee uh, drunks opneemt, één in een akoestisch jasje... ...en twee uh, met een wat aangeklede versie, wat je al zegt, hè, met drie gitaren... ...en uh, met een uh, backing vocal op de achtergrond, hè. Dus daarom heet het ook een backing vocal. Mm -hmm. Zoiets? Dat zou kunnen, ja, toch? Ja. Ja, dat, nee, dat zou wel kunnen als het uh, baat wel. Want die idee heb ik ook wel. Ik heb een nummer liggen die wel ik als denk ik als laatste single gaan doen. Mm. En die wil, ik, die wil ik eigenlijk wel inderdaad wat meer, uh, meerdere versies ook gaan doen. Maar ja. dan wel als extra. Ja, okay. Het concept Adrian Kraft nu is wel gewoon klein, zo klein mogelijk, één gitaartje. Zoveel zo mogelijk moet ik zeggen. Want dus, er komen ook wel nummers op het album, waar wel net even een tamboerijntje bij zit of een klap bij zit, of nog. Maar zo, ik probeer het zo klein mogelijk te houden. Maar het ja. is een moeilijke opgave ja. voor mij. Want ik. Uh, ja, ik vind het zo leuk om het allemaal vol te maken. Dus ja. het uh, was echt een uitdaging niet... voor mij om het zo te doen. Ja. Ik zou het zeggen, niet doen. En we, we, zien, uh, we zien het in uh, juli wel. En als je, als je het ook maar waagt om met uh, extra ja. dingen te komen, dan... <laughs> weer gelijk de deur uit, dus uh, maar goed, dat is natuurlijk. Uh, nee, want, want dat is de reden waarom we je, je gevraagd hebben over twee weken. Wat ja. zeg ik? Drie weken ja. is het. Um, nou ja, um, even nog, uh, nog een andere vraag. Um, huis jij nog steeds hier in deze provincie? Uh, officieel niet. Ik woon in Hengelo. Ik ben ik ben wel in deze provincie geboren. Dus ja, dat begrijp ik. Ik zelf Ja, nee, ik, ik woon ik woon in Hengelo. Ja. Dat is even jammer, want kijk als we volgende week 3 uh, voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, hebben, oh, ja, hadden we je erop uh, kunnen zetten. Maar ja, dat, dat ah, zal dan dat echt misschien. voorbehouden zijn om alleen in het eerst te horen, ah. maar ja, dat was een, dat dat, was een dat, beetje een gemeen dat, vraagje dat, van mij, maar goed. Maar... Eigenlijk wel, ja, maar ik, ben, ik, ik ben toch echt wel een Noord-Hollander hoor. Eigenlijk. Ja, hoofddorp toch? Ja, daarom, daar ben ik geboren. Zullen we je dan maar een uitzondering maken? Je bent gewoon een geboren hoofddorfer, dus we zetten je er gewoon volgende week op punt. <laughs> dat is gewoon geregeld. <laughs> bij deze, ja, ik heb wat steekpenningen van Ethereum gekregen, dus bij deze ook... Uh... <laughs> Hij neemt volgende week wat drank mee, want ja, daar gaat het om of, of niet? Gaat het uh, liedje ja. daarover of niet? Ja, het gaat, het gaat over gewoon dat je gewoon ook af en toe gewoon fun moet hebben. Hm. Gewoon uh, plezier in het leven, met elkaar drinken, met, met, met, met elkaar het vieren. en en ook af Tuurlijk weet je wel, je moet sporten, je moet gezond zijn. Maar af en toe een drankje op zijn tijd. En gewoon lekker losgaan, dat is uh, alleen maar goed, denk ik. Zullen we hem laten horen dan? Graag. Hier is hij, Drunk van Adrian Kraft. One for me and two for the ones in the back, They Mine's on the floor, I got a test I am on my clap, clap, rap Take another step, step back I am here with Peter Pan We make a lot of I am too drunk on Oh, oh I am too drunk on Oh, oh Drink with me tonight To the morning light To the sunrise Excited, come drink with me tonight Till to the morning light Till the sun will rise And we're still excited Oh oh Beavers like a little love Taking so much lovely haunt Bring you the hearts, hearts, hearts Every woman nuts nuts nuts I don't have the guts to turn La, la, la, la, la, la, la sticky, sticky stuff All I do is talking smart I am too drunk up Oh, oh I am too drunk up Oh, oh Drink with me tonight To the morning light till the sun will rise And we're still excited Come drink with me tonight the morning light till the sun will rise and we're still excited Oh, oh I am till the morning light till the sun will rise and we're still excited ZANG ...van Eenberg genoemen. Een grote producer in uh, de muziekland van Nederland. Dan uh, weet je hoe laat het is. Zij bemoeit zich met het uh, werk van Sterren Weldering tegenwoordig. Uh, de laatste single in A Strange Way. We hebben het er in uh, juni hier gehad. sterren Weldering. Mijn zelfs onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Um, Adrian Kraft, hoor je ervoor met uh, Drunk. Uh, over drie weken is hij hier. En dan hopen we dat hij uh, ook uh, speelt. Uh, want ja, uh, vanavond uh, zat er een uh, klein vloekje op. Want uh, de man uh, die zou spelen, Kai, heeft ziek afgemeld. Dus we moeten kijken of we er een, uh, een tweede datum uh, voor kunnen prikken. Maar flappig uh, zit dat er dus nog niet in. Nederlandstalig werk. We hadden net uh, Verline, maar uh, dit uh, schijnt het meest recente uh, te zijn van Figgy. En het nummer, dat nummer heet Ook Mijn Huis. Zo en toch een... met Waters, de laatste single die ze hebben uitgebracht. Figgy, hoor je daarvoor, met ook mijn huis. Bent uit Utrecht, Nederlandstalige Indie. En dat, daar zijn ze niet de enige, hè? want een Kasper bijvoorbeeld. Ik weet niet of we daar vanavond nog aan toe komen. Is de ander, maar die komt uit Noord-Holland. We zouden hem volgende week al kunnen spelen. Mensen denken, ja, wat is nou je tweede, de sidekick, Jip. Nou, Jip is er vandaag niet. Jip uh, viert... Examenfeestje, Want uh, voorbij zag ik in ieder geval een foto komen uh, op de sociale media waarbij de vlag uit is uh, gehangen. Dus uh, uh, Jip is geslaagd. Uh, waarbij uh, moederrichter op een gegeven moment ook zei van, nou dan is de opvoeding ook uh, bij deze af, uh, afgerold. Als de vlag uitgaat, ja dan is, het, uh, dan is het goed. Dan kan iemand op mijn eigen benen staan. We zullen Jip uh, volgende week wel even vragen hoe dat zit. Uh, want dan zijn we toch weer met een officiële 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, bezig. Uh, bovendien, vorige week uh, mocht uh, Jip dan het genoeg maken... om dan een echte alternatieve FM te doen. En dat heeft ze dan ook uh, gedaan. Met uh, zelfs live muziek in de studio. Dat uh, zeggende gaan we weer verder met uh, de muziek. Want uh, deze man, daar hebben we ooit één keer wat van gespeeld. Maar hij had, uh, daarna had hij toch ook weer nieuw materiaal uitgebracht tussendoor. En we zouden dat uh, bijna vergeten. Maar uh, de, de man heet Tim... Sondage en uh, het laatste werk hier van hem heet Going Home the further I go the nearer I get a matter of fact it is as simple as that cause i'm coming home i'm coming home there is no place i would run sun disappears into the ground where my roots are found which defines my background as the past has shown i won't stay for long but don't get me wrong coming home, let me go home I'm coming home, I'm coming home There is no place I would rather go in het wal van Lisette Aviva inmiddels ook alweer een paar weken uit. Maar goed, we draaien hem nog steeds bij Autorrent FFM. Volgende week, dus mensen, dan is er weer een 3 voor 12 noord holland vloedgolf. Wat er precies gaat gebeuren, zijn we nog niet helemaal uit. Wat ik wel weet is dat er sowieso... een paar telefonische gesprekken in uh, zullen zitten. Uh, waaronder een oude bekende. Namelijk Ganna. Die, uh, die, uh, die zal daar wat uh, over gaan vertellen. Uh, over haar project. De EP die ze wil gaan maken. En dat is een beetje... Ja, gebaseerd op het werken van Leonard Cohen. Dus dat uh, ga je dan uh, in een telefonisch gesprek horen. Uh, dat dus, dan zou ik eigenlijk ook iets uh, moeten draaien. Maar misschien wacht ik dat tot volgende week mee. Uh, bovendien is het een beetje ja, een beetje smokkelen. Want uh, ze woont niet meer echt in Noord-Holland. Uh, maar ze heeft uh, lang daar wel gezeten. Tot aan het nieuws, Dandelion.